5 uur. Het NOS-journaal. Marianne Kokkoek. Regen leidt tot overlast, vooral op goeree over Man gepakt voor bedreigde burgemeester Haarlem. En Duitse luxebisschop voor gesprekken naar het Vaticaan. Het KNMI heeft de waarschuwingscode oranje voor extreem weer ingetrokken. De regen wordt wat minder. De overlast is nog wel groot, vooral op Goeree-Overflakkee. In Ouddorp en in Dirksland is de meeste regen gevallen, lokaal meer dan 90 mm. Veel wegen staan blank en bij de brandweer komen meldingen binnen van ondergelopen kelders. De burgemeester van het Zuid-Hollandse eiland waarschuwt bewoners dat ze niet 112 moeten bellen, want de alarmcentrale is al overbelast. In Haarlem is een man gearresteerd die burgemeester Snijders met de dood heeft bedreigd. De man van 47 had een vergunning aangevraagd voor een lichtplaats voor een boot. Toen hij die niet kreeg had hij tegen verschillende mensen gezegd dat hij de burgemeester iets wilde aandoen. Getuigen waarschuwden daarop de politie. Burgemeester Snijders is vrijdag door de politie geïnformeerd. Hij noemde de beschuldigingen niet mals en zegt dat hij behoorlijk geschrokken is. De burgemeester kende de bedreiger persoonlijk. In Helmond is een man overleden die op de vlucht was voor de politie. Hij verdronk toen hij de agenten probeerde af te schudden. De 46-jarige man brak afgelopen nacht samen met iemand anders in... bij een bedrijventerrein. Een beveiliger waarschuwde de politie. Toen de inbrekers de politieauto zagen... sprongen ze in een kanaal en probeerden naar de overkant te zwemmen. Een van de twee kwam op bevel van de agenten het water uit. De ander zwom door en raakte bewusteloos. De agenten haalden hem uit het water. Reanimeren mocht niet meer baten. Treinmachinisten zijn boos over een reclamefilmpje waarmee orgaandonoren worden geworven. In het spotje is een triatleet te zien die vlak voor een trein een spoorwegovergang oversteekt. Machinistenvakbond VVMC wijst erop dat veel leden zo'n bijna ongeluk vaak meemaken en dat dat veel stress oplevert. De bond gaat proberen het filmpje van de buis te krijgen. FNV heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Een ongeluk vrijdagavond op de Niger-rivier in Mali... heeft aan zeker 30 mensen het leven gekost. Zo'n 160 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk toen het gebeurde toen het schip op weg was van Mopti naar Timbuktu. Volgens ooggetuigen was de boot overladen... en is hij halverwege de reis in tweeën gebroken. Daarna zou het schip in korte tijd zijn gezonken. Aan boord waren zo'n 400 passagiers. Onder hen waren veel scholieren en studenten... die voor het begin van het schooljaar terugkeerden naar huis. De Duitse bisschop die onder vuur ligt vanwege de dure verbouwing van zijn ambtswoning is naar het Vaticaan gereisd. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zal hij met verschillende functionarissen gesprekken voeren. Bisschop Tebartz van Elst liet zijn ambtswoning renoveren voor 31 miljoen euro. Dat leidde tot ophef in Duitsland. De aartsbisschop van Freiburg had al gezegd... dat hij de kwestie met de paus wilde bespreken. Bijzonderheden over het bezoek van de luxe bisschop aan het Vaticaan... zijn niet bekendgemaakt. Wel wordt gemeld dat de bisschop met prijsvechter Ryanair... naar Rome is gevlogen. Het Vaticaan heeft ruim 500 mensen zalig verklaard die in de jaren 30 omkwamen tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Het zijn vooral priesters en nonnen. Ze werden omgebracht door de Republikeinen, die zagen de kerk als bondgenoot van dictator Franco. De zaligverklaring werd uitgesproken door kardinaal Angelo Amato tijdens een plechtigheid in de open lucht in de provincie Tarragona in het noordoosten van Spanje. Onder vorige pauze werden ook al honderden slachtoffers van de burgeroorlog zalig verklaard. Dan nog het weer. Vanmiddag vooral in het westen, midden en noordwesten nog regen. In het oosten en noordoosten droger. Vannacht trekt de regen langzaam naar het westen weg. Morgen overdag vrij veel bewolking met hier en daar regen. Het wordt een graad of 12. Later in de week wordt het iets warmer en droger. AMB Verkeersinformatie. Het is niet al te druk op de weg. Een handvol files op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Staat bij Amersfoort Noord 4 kilometer. En bij 1 Brugge nog eens 2. Dat heeft vooral te maken met werkzaamheden daar. Wateroverlast op de ring van Rotterdam. Op de A20 naar Gouda. Voor het plein 2 kilometer. De rechterrijstok is daar dicht. En de Wijkertunnel is dit weekend dicht. De, in de A9. Mensen moeten omrijden via de A22. Via de oude Velsertunnel En dat levert files op richting het zuiden 3 kilometer.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 Goedemiddag, in dit slotuur van deze zondagmiddag straks een uitgebreide terugblik op het wielerjaar 2013 met Bart Voskamp, onze vaste wieleranalyticus. En de ontknoping van het volleybal, de strijd om de supercup bij de vrouwen tussen Sliedrecht en Alterno. Armand. Sliedrecht hoopt het af te kunnen maken in die vierde set. Leidt met 2 sets tegen 1 tegen Alterno. En heeft ook een uh, voorsprong in die vierde set met 17 tegen 16. En uh, Sliedrecht speelt gewoon goed. Veel beter dan in het begin van deze wedstrijd. Toen het, uh, het spel uh, beter was van Alterno. Maar Sliedrecht heeft zich goed herpakt. En kan de wedstrijd al in de vierde set uh, beslissen. Als we Alterno nu nog wel op gelijke hoogte komt in uh, die vierde set. Sliedrecht leidt dus met 2 tegen 1. En in die vierde set staat het 17-17. Altijd langs de lijn.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 Train met drive-by. Ja, Wordt het in vier sets beslist... of komt er toch nog een vijfde set in die Supercup Volleyball? Armand. Nou, Alterno lijkt op wilskracht misschien toch nog die vierde set... naar zich toe te trekken. Want het heeft in de slotfase van die vierde set een uh, voorsprong genomen. 21-19. Spiedrecht leidt met uh, twee sets tegen één. Maar aan de hand van uh, dat supertalent 17 jaar Celeste Plak... gaat uh, Alterno wat beter spelen in die uh, vierde set. Plak, die de wedstrijd ook goed begon... Alle ballen op plak leek toen de uh, tactiek van uh, Alterno. Maar daarna wat wegzakte. Komt nu weer uh, wat beter in het spel. En uh, heeft een aantal uh, goede smashes afgeleverd voor Alterno. Waardoor uh, die ploeg nu uh, leidt in de vierde set met 21-19. Appie Krijnse, de trainer van Speedrecht heeft net een time-out aangevraagd die er nu op zit. Om zijn speelses dus toch maar even op scherp te zetten. En ervoor te zorgen dat ze die vierde set misschien toch nog in hun voordeel kunnen kantelen. Als Alterno nu mag serveren met die 21-19 voorsprong op het bord. Even kijken wat dat oplevert. Maar wat een slechte service is dat van de spelverdeelster aan de kant van Alterno. Lisette Stint die gaat veruit. Waardoor uh, het 21-20 uh, wordt in die vierde set. Spannende slotfase dus in deze wedstrijd om de Supercup. Sliedrecht leidt met twee sets tegen één. Er zitten nog steeds mensen op de fiets. Er werd vandaag nog gekoerst in Parijs-Tours. En de Ronde van Peking is nog aan de gang. Maar het wielerjaar 2013 zit er wel zo goed als op en dus blikken we uitgebreid terug nu met Bart Voskamp. Onze vaste analyticus in het fietsen over de hoogte en de dieptepunten van het seizoen over de strijd van de sport tegen doping. En misschien wel de hamvraag hoe nu verder. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we gewoon bij het sportieve deel beginnen. Tenminste dat denk ik, want als jij nou terugdenkt aan het wielerjaar 2013, wat is dan het eerste wat je te als hoogtepunt? Nou, Als hoogtepunt is meer het fenomeen waaierijen... wat in de Tour natuurlijk <laughs> uh, duidelijk in beeld was. en ja, Ik heb er erg van genoten en dat uh, zet mij op het puntje van mijn stoel. En wat, wat velen hebben kunnen, kunnen meemaken is... Uh, wat gebeurt er dan? En, uh, dan dat valt verder dan nog eens een keer pech van uh, Wat doet zo'n waaier dan? Gaat hij stoppen of gaat hij doorrijden? Nou, zit men in het dilemma. Dus dat hele spektakel, het waaierijen in de Tour... dat was voor mij uh, het hoogtepunt. Ja, meer bepaald dus in de Tour de France. En dan die ene etappe waarin het gebeurde... Ja, het wachten was natuurlijk al dagen op de waaier. Nou, en als je de waaier verwacht, dan komt hij niet. En op het moment dat eigenlijk, en ik ook hem niet meer helemaal had verwacht... gebeurt er in één keer iets heel geks en dan rijdt er een waaier weg. En uit die waaier rijdt er in de finale nog een waaier weg. En dan uh, ja, heeft Belkin gewoon een goede slag geslagen daar. Ja, en hebben we daarna meegemaakt... dat Misschien wel meer dan ooit, wielrennen werd geanalyseerd. En het werd ineens een analysesport tot, tot ja, in de ik, achtste ik, macht geloof ik. Ja, hè? Want de, we dat... Op een gegeven moment kregen we de termen als meeting points in een koers. Nou, ik ja. had er nog nooit van gehoord, maar daar was dus afgesproken op bepaalde plekken in het parcours. Ja, iedereen rijdt natuurlijk met navigatie in de oortjes, met navigatie op de fiets. Dus iedereen weet over welke plek dat gaat. En dan is, was het daar op meeting point 1 verzamelen omdat het gevaarlijk was... Op meeting 2 uh, uh, samen van voren zitten en daar gas geven. Dus ja, termen als meeting point in een koers, ja, dat is wel een nieuw begrip geworden, denk ik. Ja, is dat modern wielrennen? Als jij het aan ja, jezelf kent? Ik ben, die ouwe, ik ben een ouderwetse een wielrenner hoor. Ik hou er niet van en ik hou ook niet van de communicatie. Het moet toch echt op gevoel zijn met de kop in de wind en uh, zelf nadenken van en weten hoe een parcours in elkaar zit. Wie zit er van voren? Gaat, gaat, zoals in dit geval, gaat Saxo formeren en er staat zijwind. Ja, dan weet je dat je mee moet zijn. Daar heb je die communicatie niet voor nodig. Heb je in zijn algemeenheid um, dit je. Jaar mooiere koersen gezien dan bijvoorbeeld vorig jaar, of was het hetzelfde of voor het minder worden. Mm. Nou, het, het fijne van dit jaar was natuurlijk... wat mij betreft is, en denk ik voor velen met ons... en uh, degenen die het de wielrennen volgen... en zeker niet helemaal als insider... dan kijk je toch naar de Tour. Ja. En ja, dan hebben we Nederland toch weer meegedaan. We hebben toch lang de hoop gehad om een, een podium te behalen in de Tour. En dat zag er lang zo uit. Dus wat dat betreft denk ik wel... dat we een leuk, leuker wieljaar hebben gehad dan vorig jaar. Ja, dat was dat deel mooi. De Tour de France komen we zometeen natuurlijk uitgebreid op. Maar als je naar de voorjaarsklassiekers kijkt bijvoorbeeld... er zijn jaargangen dat je aan het einde van het jaar zegt... Oh, dat was me toch een wedstrijd. Heb jij er één die er nu uitspringt als je eraan terugdenkt? Nou ja, kijk, als we over het voorjaar uh, spreken en natuurlijk het... Het hele prille begin van het voorjaar heb je natuurlijk over Fabian Cancelare. Nou is dat niet echt verrassend, want die staat er elk voorjaar natuurlijk weer. Normaal hadden we Tom Bonen als een leuke tegenhanger. Nou, die was er nou niet bij. Dus als er dan iets uitspringt, was het toch wel B. Uh, waarvan je dan verwacht richting de finale dat Cancelare op één been gaat winnen. En dat de Sepp van Marken, die natuurlijk, ja, hij rijdt al even mee... maar toch wel een beetje nu richting die top en die klassiekers gaat... dat hij het eigenlijk Cancelare nog redelijk moeilijk heeft gemaakt... en daardoor toch een boeiende finale is gekomen. Ja, over boeiende finales gesproken. De Supercup wedstrijd Volleybal in Zwolle in vier zetten klaar of toch niet? toch niet. We krijgen een vijfde set, want Alterno heeft die vierde set gewonnen met 25 tegen 21. Het is een wedstrijd waarvan je nooit gaat weten wat er komen gaat, want net als je denkt dat de ene ploeg de bovenhand heeft, komt de ander weer langs zij. Hoe Alterno beter begon en de wedstrijd in de tweede helft al, in de tweede set al snel leek te beslissen, was het toen opeens Sliedrecht dat de wedstrijd deed kantelen. En net toen je dacht dat Sliedrecht het even in vier set ging afmaken, was het dus Alterno dat in de slotfase van die vierde set heel knap langs zij kwam en dus met 25-21 die vierde set won. Het staat nu 2-2 en 6. En we krijgen een beslissende vijfde set. Bart, laten we maar meteen even dan het, uh, het grote pijnpunt van het wielrennen beetpakken. En dat werd vertaald in de nasleep van het USADA-rapport. Uh, dat wielerjaar kwam op die manier met een flinke schok op gang eigenlijk. Hè? Die nasleep van de Armstrong-affaire, zoals het ook wel heet. Is er nu, als je er nu op terugkijkt, en dan zijn we dan... Nou, wat zijn we? Ik denk 14 maanden na de Armstrong-zaak, nee, niet helemaal, een jaar... en we hebben dit jaar dus in het begin inderdaad... Uh, van alles en nog wat erover meegemaakt... is het vuurrennen iets opgeschoten... Dan moet, ik, dan moet ik afgaan op, op geluiden die van nu nog in het peloton zitten. Dus dan heb je het over renners en, en ploegleiders. Nou goed, de laatste tijd natuurlijk spreek ik ze ook. En dan vraag ik ernaar. En dan moet ik, moet ik ze geloven dat het echt al stukken beter is geworden. Je ziet het ook wel in wedstrijden. Het zit toch vaak dichter bij elkaar. Waarin het, het verleden gewoon een kopgroep gewoon een hele dag vooruit rijdt. En in de finale nog een keer doorrijdt om weg te blijven. Ja, dat zie je niet gebeuren. En je ziet renners die er echt voor open staan. Dat ze echt schoon willen rijden. Dat die gewoon ook echt voor de overwinning meedoen. En geldt dat dan voor het complete peloton? Of moet maar je zeggen ik ga niet dat het zeggen geldt... dat niemand meer iets doet hoor? Nee. Dat zal maar, in, elke, in elke tak ook zo zijn. Dat maar, sowieso, maar he, dus... dat is bij alle sporten. Maar of moet je het misschien scheiden in landen? Als je bijvoorbeeld ook ziet dat wij in Nederland... ons daar heel erg druk over hebben gemaakt. Ja. En dat andere landen het misschien al lang achter zich hadden. Of het misschien nog moeten gaan krijgen. Dat sommige landen, ik denk aan België... of misschien Spanje en Italië... zich er ook helemaal niet zoveel van aantrekken. Nou ja, goed. In Italië hebben ze natuurlijk ook... redelijke onderzoeken gehad. En daar hebben ze er ook van alles aan gedaan. Ja. En de, de, de... Onderzoeken wel, maar is daar ook een wielervolk voor wielerfans dat dan eist dat er mensen aan de schandpaal genageld worden. Ik denk dat Nederland het enige land is geweest waar echt mensen aan de schandpaal zijn gegaan. En we uh, doen zelfs nog monsters uit 1998 hebben ze nog een keer nader bekeken. En hebben, moeten dus, gaan ze dus 15 jaar later nog weer mensen dus daarop aanspreken. Uh, ja, of dat iets helpt, weet ik niet. Ik denk dat het een heel goed uh, item is geweest dat heel besp uh, bespreekbaar is geweest. En dat daar dus ook conclusies uit getrokken zijn. Dus een commissie-zorgdrager is geweest. Er zijn aanbevelingen gedaan. Ja, ik denk dat het goed is geweest en dat het wel vooruitkijken wordt. Ja, ja want het is veel. Heel veel het, gevaar, het, ge, ja, het gevaar van terugkijken is uh, natuurlijk heel goed. Maar goed, het verleden is niet altijd goed geweest. En als je heel ver gaat graven... dan zullen er altijd weer affaires gevonden kunnen worden. De vraag is, is de wielersport daarbij gebaat? Nou, ik denk dat er nu genoeg gegraven is... en dat er genoeg uh, uh, dingen naar boven zijn gekomen van... die tijd was niet goed. Er was iedereen, denk ik, schuldig aan. Hè, van, van, van, van, van sponsoren tot, uh, tot de onderste renners. En uh, nou, daar is hopelijk lering uitgetrokken. En dat mag niet meer gebeuren. En we moeten vooruitkijken. Want elke ja. keer als je weer een affaire naar boven haalt... dan Overschaduwt dat het hele sportieve aspect van nu? Dus ja. ik Alleen denk... zullen de renners van nu niet zoveel invloed hebben op dat graven. Want als er nee. nu weer een krant komt die maar is duikt ik, in. Ik geloof, de... ik geloof niet dat een renner van nu erop zit te wachten. dat de volgende week weer een affaire van 15, 20. of soms gaan ze wel, wel 30 jaar terug ja. weer naar boven komt. Het is natuurlijk leuk leesbaar. maar de sport is er niet meer bij gebaat. Ik denk dat, uh, dat het uiteindelijk uh, vooruitkijken wordt. Het gevolg is wel dat er hele rare dingen gebeuren. Marcel Kittel bijvoorbeeld, die ging na afloop uh, van een overwinning. zelfs aan de leugendetector om aan te tonen dat hij zijn zegen en er zullen dan die toerzegers geweest zijn, en schoon had... Behaald. Maar hoe ver moet je gaan? Ja, maar dan, dat, dan vind ik, dan vestig je de aandacht er weer op hè? dat het wielrennen niet goed bezig is geweest. En ja, ik denk dat die fase voorbij is. En dat je ja, maar gewoon... vind je dat hij dat dan te veel nou, doet? Of dat zijn proef dat dan te veel doet? Ik vind, of... het, ik, vind dat, ik vind het goed geweest in de periode rond Armstrong. Toen is iedereen goed bezig geweest en we hebben gekeken, of ze hebben gekeken, We neuzen dezelfde kant op dat is gebeurd. En dan is dat klaar. Dan moet je niet weer eens een keer iets uit gaan halen voor jezelf. Van kijk hoe zo schoon ik ben en, en, en, en zo'n hoornen die dan zijn bloedwaardes op een op een website of openbaar moet gaan maken... denk je, ja, dat houdt toch ergens op. Ja. Het is aan instanties om er wat mee te doen. Ja. Maar mocht dit nou zo doorgaan... Hè, mochten wij volgend jaar weer een wielerjaar krijgen... en eerlijk gezegd denk ik dat de kans best groot is... dat we toch weer allerlei rotzooi uit het verleden naar boven krijgen... moet je dat dan de jornaarij niet ook een beetje zelf verwijten? Want bijvoorbeeld hier in Nederland is er toch alles aan gedaan... om de grote dopingbiecht te krijgen. Allerlei instanties... Hebben geprobeerd voor te zorgen dat alle renners uit het verleden uh, op een vrij makkelijke manier ook hun verhaal konden doen. En die grote dopingbicht is uitgebleven. Nou ja, ik, ik, ik denk dat er een hele grote dopingbiecht al is geweest. Ja, dat wij... maar jij weet ook, die had heel erg veel groter nog kunnen zijn. En dan was je misschien in één klap van al het gezeur af. Ja, maar ik, ik, heb het, ik heb het idee, uh, de doping en alle verhalen die nu, zeg maar vanaf nu nog komen, dat heeft geen meerwaarde voor de sport. Dat gaat echt om een, om een, om een sensatieverhaal van oh, of dit of dat. En ik denk dat die fase wel voorbij is eigenlijk. Ik geloof niet dat het echt nog nieuwswaarde heeft. Ja. Denk jij dat um, het verhaal van Luis Leon Sanchez, contract afgekocht geloof ik bij Belkin? Ja, die, de, die, die nieuws, zaten... van de, nieuws van ja. deze week, dat dat ja. nog te maken heeft met het, met het complete dopingverhaal? Ja, goed, de, die was natuurlijk, de man die op allerlei lijsten stond. Ja, die was natuurlijk gelinkt aan allerlei lijsten. Ja. Maar ja... Ik ben toch van mening dat iemand dan toch echt met een bewijslast tegen hem moet komen. En zegt van nou, er is hier iets gebeurd wat jij niet hebt mogen doen. En daardoor ga jij gewoon uit de ploeg gezet worden. En niet van, we hebben gehoord of we weten van een lijstje. Jij ja, kon dan concreet welke lijst, wanneer en wat heeft die dokter dan of wel, wel ja. of niet gedaan. Ja, want niet van, dat... van, we hebben een lijstje. Kijk, iedereen is, nu zeker de Nederlandse ploeg, die zijn ontzettend bang voor negatieve publiciteit. En dat gaat gewoon ten koste van, als ze maar iets horen of weten. Nou, gooi, gooi de desbetreffende personen maar uit. En dan hebben wij onze handen in onschuld gewassen en gaan we verder. En daar is Louis Leon Sanchez nu de dupe van? denk ik wel. Kijk, of kom met bewijzen van wat hij heeft gedaan en kom dan met een verhaal. En dan is het recht niet zoiets van, ja, hij staat ergens op een lijstje. Nou ja, er staan zoveel renners denk ik op een lijstje. Dan, dan kun je denk ik het halve peloton kun je, denk ik, euh, overboord gooien. Ja, ja. Ergens iemand staat op een lijstje of iemand heeft wel van horen zeggen. Ja, Zo werkt het rechtssysteem toch niet? We gaan terug naar het sportieve deel. En naar het plezierende sport dit jaar, want dat was er zeker. De Tour de France, elk jaar het hoogtepunt van het wielerjaar. En nu ook, want Nederland volgde het op de voet. Want het werd de Tour van Bouw en Lauw. We gaan dus een sprint krijgen, maar de grote vraag is... wanneer krijgen we die sprint? Ja, we hoorden in keer door de radio uh, dat de finish ergens anders was. Deze, ja, het is kistel! Ik dus ben zeer, zeer trots. Links, rechts, links. Overal vliegen er binnen ons oren. Ja, horen. Is, het, is, het is te mooi om waar te zijn. Ik hoop dat ik strak niet weg voor. Je rijdt gewoon lekker, lekker rond en je hoeft niet voor klassementen te strijden, dus dat is wel lekker. Maar hij rijdt zich de longen uit het lijf Robert Geesing voor Langens en Bouke Mollema. Niet je bij Tom? Oh, nou, valpartij daar, valpartij van John Degenkoop. Nee, het is niet Degenkoop, het is Tom Velos die daar heel hard op het asfalt is geklapt. Van Mark is voorbij? Ja, voorbij, maar ook de tegen. Oh, is de Kittel, het is Kittel, het is Kittel! Kittel wint de etappe voor André Greifel. Was dit de tijdrit van je leven? Ja, misschien wel. 38, 34, 43. 2 minuten en 4 seconden achter Tony Martin. Komt daar Kittel? klopt die Kevin niet zo vaak? Het lijkt er wel op hoor. Komt door gaat eraf. Christopher Froome. Ongelooflijk, zegt wat een lef! Ik moest ook passen, maar ja, we, kwamen, ja, we zaten met een groepje erachter. Dus. Nou, een slagveld, hè? We hebben er een slagveld al gemaakt. Alejandro Valverde, de nummer 2 in het speeltoon in de algemene klassement. Die rijdt op dit moment lekker. 55 kilometer begonnen, het hele spel eigenlijk. Uh, Vanaf daar hebben we Volgas uh, meegereden met Step. Wat een krankzinnig mooie etappe is dit! Breekt het of breekt het niet? Het breekt hoor. Uh, de gele trui moet nu ineens het gat gaan dichtrijden. Die kijkt achterom. Waar zijn mijn ploegenoten? Er is een eerste groepje weg. Um, again I think another reminder to us that um, we just got to be on our toes all the time in stages like this. Um, that looks simple on paper, it's, it's not always the case. Nou slagveld hè. We hebben dan een slagveld gemaakt. Dus is Kevin is met de voorsprong op Peter Sagander. Dus is Kevin is in tweede bak. Voor Sagander en Bouke Monnema. Leuk hè dat je mensen zo kan vermaken en uh... Dat je een keer zo'n rit kan voorschoten. Heel knap, Wauke Mollema. Want uh, je finisht maar op zes seconden van Alberto Contador. Dus uh, dat verschil wordt niet goed gemaakt. Moest van ver komen, maar ja, als je eenmaal uh, zo goed in het klassement staat... <coughs> kun je denk ik meer pijn lijden dan anderen. In een notendop was dat het Tour de France. We praten er zo over door. Eerst even naar het volleybal. Armand. Alterno heeft een uh, voorsprong genomen in die vijfde set tegen Sliedrecht. Zes tegen twee. Voor de ploeg uit Apeldoorn. En dat is toch knap hoor. Want de wedstrijd uh, leek uh, na een set of 2-3 toch in het voordeel van Sliedrecht te gaan draaien. Maar Alterno uh, gaf niet op. Bleef gewoon stug door uh, volleyballen. En uh, heeft nu uh, het betere van het spel in huis. En uh, lijkt de wedstrijd ook te gaan winnen. Hoewel Sliedrecht nu wel uh, terugkomt uh, tot 6-3. Maar uh, Alterno dus veel beter begonnen in die vijfde set. En uh, we gaan kijken of ze dat tot het einde van deze set en deze wedstrijd kunnen vasthouden. 2-2 in 6 en 6-3 in de laatste voor Alterno. Bart Voskamp in de Tour de France. Ze had Laurens ten Dam op een gegeven moment gehoord... dat hij en uh, Bouke Mollema en nog wat andere Nederlands renners... het wielrennen weer hadden teruggegeven aan het volk. Kan snel gaan, hè? Dat zijn mooie uitspraken, niet? Ja, ja nee, zeker een mooie uitspraak. En uh, goed, uh, in het vervolg van het stukje wat we hiervoor hebben gehad... denk ik wel dat er, dat er een punt is gekomen dat het weer over wielrennen ging. En dat was het moment van de Tour. Hè. De twee Nederlanders zo kort in het klassement. Daarmee ging het weer over wielrennen en niet over allerlei affaires. Dus dat, uh, dat was wel mooi. Ja, maar zo snel gaat het dus. Wat zegt tuurlijk, dat? Natuurlijk, zo snel gaat het. Het is dus net als met een krant, hè? maar die blijft uiteindelijk. De... <laughs> ja, precies. Nee, We hadden dat echt wel nodig. Ik bedoel, er is zoveel rottigheid geweest, er is zoveel over gepraat. En dan hebben we het gewoon over, gaan, we gaan voor een podiumplaats in de Tour als Nederland. Nou goed, zijn we wel in weggezakt, maar daar ging het wel weer over. Ja, want even advocaat van de duivel spelen. Iedereen was inderdaad in de ban. Uh, eindklassement, dan staat er uh, Bauke Mollema 6e, de Dam 13e. Ja, een paar jaar geleden werd Geesink ook nog vijfde. Ja, dat en zijn, toen hadden we het er een, toen hadden raar, het er een stuk dat, dat minder was, over. En dat was iedereen en zelfs ik ook alweer een beetje vergeten. Ja. Dus nu waren we fantastisch blijven. Dat moest je bijna plek. inderdaad opzoeken om te geloven dat het waar was. Ja, ja, ja. en nu en nu ik zes, zesde en dertiende. Maar wat nu? was er dan zo anders nu? Uh, Misschien heeft het wel wat... Kijk, we hadden natuurlijk Geesik in het verleden... die uh, al richting die top ging en die werd toen vijfde. Dat, dat, dat vonden we allemaal toch een beetje teleurstellend. Want we gingen voor een podium. En nu de hele communicatie rond, rond Eerst Rabobank... later Belkin van, nou, we gaan kijken of we in de eerste tien kunnen rijden. Ja, en toen zag, toen zag het podium was in één keer in beeld. En toen gingen we dus voor een tweede plek. Ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Kijk, en dat die later wegzakt. Ik was er heel teleurgesteld over, maar dat is meer mijn sportieve gevoel. En later heeft het natuurlijk ook wel een reden. Hè? De tweede week hebben ze er gewoon allebei vreselijk doorheen gezet. En heeft Bouke nog door zijn karakter is hij nog in, de, in die top 6 blijven staan. Want ja. hij was natuurlijk al re, best wel ziek als ik hem zo hoorde hoesten en hoe hij erover sprak. En ze hadden één keer doorgetrokken op het verkeerde moment. Dus een goed tempo gemaakt bergop. Ja, dan was hij eruit gekukeld. Ja, maar goed, fitheid telt ook mee in fitheid, drie weken fietsen. Het uh, telt allemaal mee. Fitheid, karakter en, uh, en koers in zicht. Het zijn een heleboel facetten die jou tot, uh, tot die plek maken. Dat je tot die plek komt. Dan komen we automatisch weer uit bij die waaieretappe. Hoe belangrijk is die nou geweest voor met name Mollema en Tendam? Ja, in ieder geval dat Valverde uit het klassement uh, was gegooid. En, en uiteindelijk ten Dam nog weer inhaalt uh... In het eindklassement? Ja, dat wel. Maar ja. goed, ik, ik, ik ben meer zo... een dertiende plek in de toeren is als renner... voor Tendam natuurlijk fantastisch. He, als, je, als je later opa is en die zegt... ik ben toch nog een keer dertiende toer geweest, is leuk. Maar sportief gezien kijken we dan natuurlijk wel... naar, naar een zesde plaats, naar Mollema. En dan valt die dertiende plek natuurlijk wel weer in het niet. Ja, het was een beetje discutabel. Mochten, we, mochten ze het wel of niet doorrijden. Ik ben van mening dat ze zeker ook hadden moeten doorrijden... wat ze hebben gedaan. Het, het, het peloton was op hol geslagen. Je kunt niet tegen een peloton zeggen... jongens, we gaan even rustig rijden, want er zat zo'n nervositeit in. He, de, ja. de slag was over... Even Even nog voor de mensen die dat niet meer helemaal helder voor de geest hebben. De situatie was dat het was inderdaad een moeilijke etappe hè, met de wind. Valverde rijdt op een bepaald moment lek. En de lezing van Belkin is achteraf gezien dat ze al aan het rijden waren dat er al een voorsprong was en de lezing van de Spanjaarden is natuurlijk een ja andere. de lezing was ook een beetje we wisten het niet zo goed en uh, goed later in een documentaire op televisie waar we het net over hebben ja. gehad was toch duidelijk dat ze het wel wisten op zich geeft het niet wees duidelijk kijk ze hebben de kans gehad om een voorsprong te pakken op een Hollandse waaierrit dan moet je gewoon doorzetten en dan zit jammer voor die ene Spanjaard en een andere keer is het andersom ja. dus we hadden gewoon was het duidelijk... in die documentaire zo duidelijk dat ze het wel wisten eigenlijk ja dat we zouden toch eens een keer terug moeten kijken is <laughs> het dus verder in het geheugen maar ik maakte wel een beetje zo aan de gesprek in de auto op van dat ze er toch wel een beetje mee zaten van of ze het wel of niet had kunnen. Kunnen doen en hoe de communicatie er rondomheen zou zijn. Nee, gewoon, hup, ik hebben de boel op de kant gezeten. Eentje had er gewoon pech, hup, doorrijden. Ja, en ze waren wel echt van plan om op die dag Tuurlijk. een plannetje uit te voeren. Tuurlijk. en uh, die waaierit was voor een Nederlandse ploeg uitermate geschikt. Ze hebben samen met, uh, met Quickstep hebben ze de boel op de kant gezet. Ja, als je daar je voordeel ligt, dan ga je niet wachten omdat één iemand lek rijdt. Het is gewoon dikke onzin, maar wees er gewoon duidelijk in. Ja, oké, okay, had lek, had gewoon pech. Wat heeft deze Tour de France nou veranderd in het wielerleven van Bauke Mollema? Die is nu zesde geworden in de Tour de France. Verandert er dan veel? Uh, ik denk dat hij, in feite had hij toch al wel de bevestiging hè, dat hij voor top 10 ging. Nou, hij heeft top 10 gehaald, dus uh, in hoeverre verandert er wat. Misschien moet hij wel gaan kijken van wil ik echt in de Tour de France uit gaan blinken. Dan moet ik misschien de klassiekers wat laten liggen. Hè, want hij, hij, hij zit ook in, in de Amstel en Luik, hè, daar zit, die, doet hij ook met de beste mee. Misschien moet hij zich toch wat meer richten om, uh, om, om echt expliciet echt voor de Tour te gaan. Ja. En als bestaat niet, maar als hij topfit was gebleven, ja, maar dan dat had was hij niet, wel he? een top drie plaats uit kunnen rollen. Die, kijk, hij wordt niet ziek omdat hij toevallig een virus oploopt. Hij wordt ziek omdat zijn weerstand verslechtert en ja. daardoor wordt hij ziek. Dat betekent ja. dat hij heel veel heeft afgezien en ja, dat kost hem zijn gezondheid. Ja, dus daar zeg jij nog meer focussen op de Tour. In het nog voorjaar nog wat overslaan, alles op die Tour. Ik denk het wel, Als je voor de, zeker voor, voor, voor onze Hollandse jongens, als die echt voor de Tour gaan... dat moeten ze niet te veel energie in het, voor, in het voorjaar verspelen. Stel nou dat ze dat doen volgend seizoen bij Belkin... krijgen ze daar dan een probleem omdat er ook nog ene Robert Geesink rondrijdt... die nu dan wel knecht was, maar dat is hij volgend jaar niet meer, toch? Nee, maar in hoeverre uh, zou Geesink moeten knechten voor Mollema? Kijk, Mollema die kan een kort klassement rijden... Door te volgen. Dat is niet iemand die zelf voor vroem uit gaat rijden. Dus die ja. hoeft alleen maar de beste te volgen. Daar heb je niet echt knechten voor nodig. Voor nodig. Hij heeft op het vlak, heeft die knechten nodig. Daar is ik niet de persoon voor. Dus ik denk dat ze makkelijk met twee speerpunten kunnen vertrekken. En dan gewoon kijken wie de langste adem heeft. Ja, en dan zijn zij de twee kopmannen. En dan wordt Laurens ten Dam weer de superknecht. Ja, Laurens die moet gewoon van dag zegen gaan. Ja. Dat maakt zijn carrière compleet. Een dagzege in een grote ronde. <laughs> Oké, okay, we praten zo door, Bart Voskamp, over dit wielerjaar 2013. Maar eerst even naar de realiteit van dit moment. Het is bijna half zes. Dit is Radio 1. En het nieuws, Marjon Koekoek. Het KNMI heeft de waarschuwingscode oranje voor extreem weer ingetrokken. De regen wordt wat minder. De overlast is nog wel groot, vooral op Goeree Open flake. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. De burgemeester van het Zuid-Hollandse eiland waarschuwt bewoners... dat ze alleen bij echte noodgevallen 112 moeten bellen. Door problemen met de gasleiding zijn in Rotterdam 15 huizen, een café en een winkel ontruimd. Ook het metroverkeer, vlak bij de gasleiding werd enige tijd stilgelegd, maar rijdt inmiddels weer. Bij de leiding werd gegraven en door het slechte weer was er veel zand in de kuil terechtgekomen. Daardoor staat de leiding onder te grote druk. Hij kan scheuren of breken, zegt de politie. In Helmond is een inbreker verdronken die op de vlucht was voor de politie. De man was van 46, was met een kompaan in een kanaal gesprongen toen hij de politie ontdekte. Hij wilde er niet meer uitkomen en raakte bewusteloos. Zijn collega-inbreker ging wel snel aan land en bleef ongedeerd.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 Pas na middernacht wordt het op de meeste plaatsen droog... en vannacht koelt het dan af naar zo'n 7 graden. Morgen begint de dag bewolkt, op de meeste plaatsen is het droog... maar in de loop van de ochtend begint het in het zuidwesten wat te regenen... en morgenmiddag breidt de regen zich uit over de hele westelijke helft van het land. Er valt niet zoveel als vandaag. Waarschijnlijk blijft het beperkt tot zo'n 5 à 10 millimeter. In het oosten van het land blijft het sowieso een groot deel van de dag droog. De temperatuur die loopt op naar 11 tot 13 graden. De windwaart morgen uit zuid tot zuidoost is matig, windkracht 3 tot 4. En dinsdag is opnieuw een dag met veel bewolking en ook af en toe regen. Woensdag blijft het grotendeels droog. De temperatuur loopt iets op naar 13 à 14 graden. Na woensdag wordt het opnieuw wisselvallig met af en toe regen, maar ook opklaringen. Het wordt iets minder koud, zo'n 15 graden. ABB Verkeersinformatie. Al de hele dag viel op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Amersfoort Noord. 3 kilometer. Vanwege werkzaamheden daar. Op de A20 staat zoveel water op de weg dat een rijstrook dicht moest bij de afrit Rotterdam Centrum. Richting Gouda staat 3 kilometer. En dan staat het trouwens ook richting Hoek van Holland. Maar daar is verder niks dicht. Op de A22 Beverwijk Velsen... voor de Velse tunnel file 3 kilometer. Radio 1. MOS langs de lijn. De bezoekers van de volleybalwedstrijd om de Supercup bij de vrouwen krijgen waar voor hun geld. Want het is een lange, lange middag tussen Sliedrecht en Alterno. Amand. Ja, waar de finale bij de mannen in een, uh, ruim een uur beslist was... ...duurt deze wedstrijd toch al ruim twee uur tussen Sliedrecht en Alterno. Terwijl Sliedrecht in uh, de vijfde set nu op gelijke hoogte komt. 11-11. Alterno had in die uh, beslissende vijfde set telkens uh, drie vier punten voorsprong. Maar in uh, de slotfase, die nu toch echt is aangebroken... ...is het Sliedrecht dat uh, langs zij komt en 11-11 uh, dus op het bord. Ik uh, durf geen voorspellingen meer weer te doen wie deze wedstrijd uh, gaat winnen. Want elke keer als je denkt te weten... Welke kant het op gaat, gaat het weer de hele andere kant op. Dus nu uh, even de smash meenemen van Celeste Plak. Maar die uh, verdwijnt daar in het blok van Zwiedrecht dat de aanval kan overnemen. Maar goed verwerkt daardoor. Alterno Plak kan weer smashen. En doet dat nu goed. 12-11 voor Alterno. Drie punten nog heeft de proef van uh, Ali Mogadassian nodig om de Supercup te winnen. Maar het is nog zeker niet gespeeld hier in Zwolle. 12-11 voor Alterno in de beslissende vijfde set. Bart Loskamp, we hadden het over Robert G. Sink, die dit jaar dus een, rol, een afgesproken rol in de Luwte had... en met name in de Tour de France. Later nog een prachtige wedstrijd wint in Quebec. Hoe zie jij zijn rol volgend jaar? Nou ja, kijk, hij is natuurlijk van het kaliber. Dat hij, uh, vind ik zeker voor, voor, voor hem om als, als knecht door het leven te moeten. Uh, afgelopen jaar was het wel even prima. Want hij heeft toch wat moeite met, met stress en de druk, denk ik. Uh, dus daar heeft hij ook wel wat, uh, wat door gefaald. Ik had eigenlijk de hoop dat hij een rit zou winnen. Omdat hij een beetje uh, de druk weg was genomen. Af en toe een keer in de bus. Hè, dus achteraan in ja. het peloton kan zitten. Is hij uiteindelijk, als je heel eerlijk bent, niet eens echt dichtbij geweest? Nee, dat had ik dus wel verwacht. Ja. En uh, dat, dat heeft hij niet waar kunnen maken. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij doorgroeit, wat voor hem misschien goed was geweest... om eens een keer naar een andere ploeg te gaan. Een keer een verandering van omgeving en een keer een andere benadering. Hij zit natuurlijk nu op een moment in zijn carrière... dat hij denk ik een keer een stapje moet maken... om eens een keer iets anders te gaan doen. Ja. Hij zit er, zal er financieel denk ik heel goed zitten. En het is natuurlijk een prima ploeg voor hem. Maar sportief gezien zou hij een keer een stap moeten maken. Denk je dat hij zijn eigen krachten kent? Uh, jawel, uh, daar zijn ze heel erg met meten is weten bezig. Dus. En misschien is het wel eens goed om eens een keer alles anders te doen... en kijken hoe ver je daarmee komt. Want het is natuurlijk een zeer talentvolle renner. Uh, een zeer gedreven renner. Maar ja, misschien is een keer iets anders. Ja, over iets anders gesproken. Uh, Marcel Kittel was een van de grote sterren van de Tour de France. Die won vier etappes voor de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. Op een gegeven moment leek het heel normaal. Maar dat is natuurlijk absurd voor zo'n ploegje. Dat is heel absurd. Uh, het is, het is bijna meer een Duitse ploeg als een Nederlandse ploeg. Ja. Als je kijkt naar de samenleving, we ja. praten dan over een Nederlandse ja. ploeg. Maar Vandaag weer in Degenkoop weer. Hè? Het, ja, de, de, hele, hele, het hele, de hele jongerenopleiding komt uit Duitsland. De licentie zit inderdaad in Nederland. Maar ja, toen hij de eerste rit won met die chaotische sprinten met die bus... toen waren er natuurlijk een aantal sprinters die gevallen waren... Toen had ik zoiets, nou, knap dat hij dat doet. Ik ben benieuwd of hij dat ook kan als, uh, als Cavendish meedoet. Nou, hij heeft dus gewoon duidelijk laten zien dat hij in deze toegang een klasse beter was als Cavendish. Hè, waardoor de frustratie later natuurlijk in de sprint weer kreeg en, uh, en Veles onderuit werd uh, gereden. Maar ja, ik vond het, ik vond het. Super knap. En een heleboel uh, uh, mensen in site hadden dat al voorspeld. Maar ik stond er toch van te kijken. Vier ritten is niet niks. Nee. Amon Afsarolo. Doe nog even één voorspelling. Wie gaat er winnen? Eén voorspelling. Nou, ik denk Sliedrecht. Omdat ze nu op matchpoint <laughs> staan. 14-13 in de vijfde set. En uh, de service voor Sliedrecht via Lantinga. Opgevangen door de libero uh, Blomenkamp en... Plak kan dan smashen, doet dat. Maar die kan nog net worden gered, die bal. Door Lanting gaan nu wel weer de aanval uh, voor uh, Alterno. Weer de smash van Plak. Alle ballen opnieuw op plak in die vijfde set. Maar die smash is niet goed. En nu dan wordt die beslissing. Ja, Sliedrecht wint voor het eerst in het bestaan de Supercup. Het is uh, Esther Hullig die het beslissende punt langs het blok van Alterno slaat. Het was een spannende wedstrijd. Leuk om naar te kijken. En Sliedrecht trekt uiteindelijk aan het langste eind. De landskampioen wint in vijf sets van Alterno. Dit ook de Twee ploegen zijn schat ik die dit seizoen om de landstito gaan strijden. Maar de eerste prijs van het seizoen die is voor Saliederecht, want die wint de supercup in vijf sets van Alterno. Het laatste over de Toeren Bart. Uh, en niet het uh, minst belangrijke. Chris Froome won de Tour de France. Nadat die andere Brit Bradley Wiggins vorig jaar won, kan je die twee overwinningen tegen elkaar afzetten. Wat was er anders aan? Nou ja, uh, totaal anders. Wat dat betreft was het sowieso een mooiere retour... omdat je met Vroom een, uh, een aanvaller hebt... die zelf bergop uh, gas gaat geven. Terwijl Wiggins een betere tijdrijder uh, is en was. En zo consolideerde eigenlijk bergop. Uh, dus er was, toen was het echt meer berekend van... nou ja, er gaat een kopgroep weg. En toen ging Froem op kop rijden voor Wiggins. Nou, ging hij te hard, werd hij teruggefloten. En dat was heel gecontroleerd. En in dit geval, ja, Froem die, die deed soms hele gekke dingen. Die liet dan, uh, die liet dan bijvoorbeeld een Valverde of een Rodriguez gewoon liet hij gewoon even wegrijden... Waarvan je Even in verwarring was wat gebeurt er hier omdat hij zo makkelijk reed en even later daar zo hard naartoe demereert waardoor hij twijfelt zal ik dan zie je langs heen schieten dan houdt hij toch weer in. Ja, ik vond het heel vreemd en uh, hij was hij was zoveel sterker als de rest dat ik het idee had dat hij zelfs in de laatste bergrit eigenlijk uh, een stukje. Uh, toneelspel opvoerde? Ja, je, je hebt nou ja, juist, het juiste ja? woord. Ik denk ja, om, om, om toch uh, te laten zien dat hij niet de, de beste van de best is... maar af en toe ook een beetje kwetsbaar is... had ik het idee dat hij die laatste bergrit liet lopen. Ja. Dat vond ik een beetje jammer, maar goed. Begrijpelijk. Maar, Wel begrijpelijk. Maar dan denk je meteen weer, dan is hij dus ook gezwicht voor... Zeg maar de druk van buitenaf, dat wij dan meteen met z'n allen roepen... nee, nu ben je te goed, hier steekt iets achter. Nee, maar dat is Want anders goed. laat je toch gewoon dat zien is, hoe goed je bent. Dat is, dat is natuurlijk ook gebeurd. Hij was zoveel beter als de rest, dat eh, zeker gezien het verleden... wat het wielrennen met zijn meedraagt, gelijk wordt geroepen. Ja, dit kan niet. Nee. Hij, zal wel iets nou, hij benen... was ook degene die beroemde bergen opging... net zo snel als de mannen van we nu weten... Ja, dat hij dat dus niet dat, op eigen ja, kracht Op een gegeven moment had. heb je inderdaad tabelletjes... ik heb ze ook al voorbij zien ja. komen... zoveel wattage op die rijden ja. betekent doping. Nou ja, goed, dat vind ik natuurlijk onzin... Uh, om, om die beredenering te hebben. Dus ik heb wel het idee gehad dat hij dacht van... nou, laat ik maar niet te hard rijden... want ik wil wel een beetje kwetsbaar overkomen. En was dit ook de overwinning van het individu... waarbij het bij Wiggins de overwinning was van de ploeg? Goed aangehaald, denk ik. Want in het verleden hadden ze natuurlijk een hele, hele sterke skyploeg. En het was het, was, het was het hele jaar wat minder. Zeker de tweede helft van het jaar. En met de Tour ook. In de berg Op een bepaalde bergrit zit hij gewoon echt, echt alleen. Richie Port die heeft hem heel vaak bijgestaan. Maar die was ook één dag ook echt wel afwezig. En dat was de kans geweest om hem aan te vallen. Maar dan zie je dat, uh, uh, dat, uh, dat de Spaanse oneenigheid die we later in het WK hebben teruggezien... Dat, dan toch gaat meespelen. Daar heeft ja. hij wel een beetje geluk gehad. Ja. Het uh, wielenjaar van de Nederlanders overall. We hebben de Tour de France nu besproken. Dat was, vonden we met z'n allen een mooi hoogtepunt met Bauke Mollema op de zesde plaats. Ben jij tevreden als je kijkt naar het totale aantal Nederlandse prestaties? Uh, dan moet je het natuurlijk wel in een perspectief zetten. Ik had het net ook nog met een renner die nog actief is in het peloton. Van ja, moeten we nou eigenlijk tevreden zijn met hoe er gepresteerd wordt? Nou, je moet het natuurlijk wel wegzetten. We hebben, we hebben natuurlijk maar een klein groepje beroepsrenners als je dat wegzet tegen Spanje of Italië of, ja. of Frankrijk. Hè? Dus op dat gebied. Maar we, we willen graag wat meer winnen. Ja, aan de andere kant hebben we wel weer een keer een rit in een grote ronde gewonnen. Hè? Met Mollema, met op, Mollema ja. op een onorthodoxe wijze in een sprint of half vooruit in ieder geval. Dus niet in een bergrit. wint ja. in Quebec. wint in Quebec. Uh, Winterronde van Polen. Dat zijn geen misselijke prestaties natuurlijk. En uh, uh, de derde plek van, uh, van Terpstra in, in de Ronde van... of in de Parijs roubert bijvoorbeeld. Ja. Dus we hebben denk ik wel een heel, goed, een heel goed jaar gehad. Maar waar kijken we naar? We kijken dan toch weer naar die Tour. En dan willen we toch graag een etappeoverwinning. Nou ja goed, dat zou, dat zou een leuke uitdaging voor de toekomst zijn. Maar dat betekent wel dat ze anders moeten rijden, Zo'n Tendam, die rijdt dan voor een klassement, wordt dertiende. Super knap. Um, ik hoop echt een keer dat hij een paar keer in een bus gaat zitten... en echt voor een etappe zeven gaat. Dat zou zijn carrière gewoon veel mooier maken. Ja. Uh, hij kan het, maar moet een keer iets een andere voorkomen. En ook hier, hè, als je de discussie hebt over was het nou een goed wielerjaar, dan kijk je automatisch weer naar het verleden. En dat was natuurlijk voor het Nederlandse wielrennen ontzettend goed. Moeten we daar ook niet eens een keer gewoon vanaf? Moeten we gewoon zeggen, elk jaar is een nieuw wielerjaar... met de generatie van nu. En laten we dat op waarde schatten. Ja, dus je we het blijft het, vergelijken kijk, we met hebben zoete een, melk ja, en Ja, en... dat, dat was een hele andere generatie. Sowieso, we reden dan destijds volgens mij... de Amerika nog niet echt mee laat staan. Australië en dat soort land. Dat is er allemaal bijgekomen. En toen reden we, denk ik, met een 120 beroepsrenners in Nederland... rond die dan over over heel Europa zijn, zijn overwinningen haalden. Ja, dat ziet er gewoon anders uit. Het is in de breedte veel sterker. Gewoon ook moeilijker om te winnen. Uh, maar er liggen zeker kansen alleen. We zitten nu heel erg te kijken naar die algemeen klassementen vaak. Maar uh, misschien... Jij denkt aan mooie ritten. Ik denk aan mooie ritten. Ja. Nou ja, goed, als je geen klassement kunt rijden of geen top, top, top 5, top 6... dan ga je volgens mij liever voor een etappe zeggen. En dat, die omslag moet er gewoon een keer komen. Ja, want stel je voor er komt nog zo'n jaar aan... bijvoorbeeld voor Belkin in de Tour de France. Dat <coughs> pardon, Uiteindelijk het weer gaat om een eventuele zesde plaats... en dan misschien nog een plek ergens rond de top 10. Nou, Daar zijn, Zij jij... zijn wij niet blij mee. Tenminste, ik niet. tenminste, Daar zijn we nu waarschijnlijk niet nee, blij nee, mee. Nee, nee. Terwijl dit jaar wel zo was. Maar zeg je dan eigenlijk... Als dat eraan zit te komen, moet je met z'n allen zeggen in zo'n ploeg, jongens overboord dat klassement, we gaan voor dagzegens. want dat kan Mollema en dat kan Tendam en dat kan... Ja, maar precies, als je die drie noemt... Dus ja, en ze gaan alle drie hun, hun klassement rijden... of blijven elke keer maar aanklampen... om toch redelijk van voor in het klassement ja. te blijven staan. Ja, Op een gegeven moment met, met Geesink en met, uh, met Mollema... moet je natuurlijk in het begin wel kijken... van, nou ja, kunnen, we klasse, kunnen we een klassement rijden? Waarschijnlijk één van die twee moet dan voor een klassement gaan. Nou, En dan moet op een gegeven moment ook gewoon zo zijn... dat die rennen die niet voor de klassement... of Geesink of Mollema, ik, waarschijnlijk zal Geesink dat zijn... is een keer zegt van oké, okay, ik pak een paar en ik ga voor die etappe zegen. En ten dam ook. Dan ga ik voor die etappe zegen. Het ene hoeft het ander niet uit te sluiten. Nu draait alles om die ene. En het is natuurlijk heel veilig om te zeggen. Ja, ik ben knecht. Ik moet mijn kopwerk doen. Ik moet bij de, de kopman blijven. Maar er is ruimte genoeg om eens een keer in een ontsnapping mee te gaan. Ja. In het vrouwenwielrennen kan Nederland het allemaal. Um, Marianne Vos met name. Maar ook Ellen van Dijk. Wie is de wielrenster van het jaar? Nou ja, prestatietechnisch blijft Marianne Vos natuurlijk erboven. Ze zijn allebei wereldkampioen geworden. Ellen van Dijk dan weliswaar in de tijdrit. Dat maakt het wel heel bijzonder. Want ja. dat, dat is nog wel bijzonder. En maar twee dat... keer eigenlijk, hè? want ook met de ploeg. Want ook met de ploeg, ja. ja. Dus zij is ook twee keer wereldkampioen ja. geworden. Maar goed, als je het over een heel jaar kijkt... Ja, dan blijft Marianne Vos denk ik wel de nummer één. Terwijl het Ellen van Dijk misschien meer gegund is... voor de stimulans in het hele algehele Nederlandse wielrennen. Dat een keer een ander wat meer op de voorgrond komt. Ja, mooi wielerjaar voor de dames, daar valt niks over te zeggen. We kunnen alleen maar zeggen, dat is echt goed gedaan. Krijgt het vrouwenwielrennen inmiddels de aandacht die het verdient? Nee. Veel, geho veel gehoorde discussie? Nee, nog steeds niet. Kijk, uh, ik het vrouwenwielrennen volg ik niet he helemaal echt alles precies... omdat het gewoon lastig is. Kijk, het mannenwielrennen komt gewoon uitgebreid op tv. Hè. De vrouwen willen natuurlijk nu ook in de Tour uh, de aandacht krijgen... door in het soort van uh, het voorprogramma van de heren te zitten. Dan zijn de journalisten, dan kunnen ze de aandacht geven. Ja, ze rijden niet eens een Tour de France. Nog niet, Daar nee. zijn ze voor bezig. Dus ja. dat, dat zou een moment zijn om iets meer aandacht te krijgen. Kijk op WK's, op Olympische Spelen. Ja, daar zien we de dames fietsen. Maar dat is eigenlijk veel te weinig. Want die rijden ook aan Waalsche En die rijden ook allemaal, allemaal mooie wereldbekers. Maar wat kan het nou toch zijn dat we daar met z'n allen... nou ja, überhaupt al weinig van te zien kunnen krijgen. Omdat er vaak niet eens coverage is. Of in het geval van de Tour zelfs niet eens de wedstrijd zelf. Wat, wat is dat dan toch? Is het dan toch dat de sport te klein is? Wij zijn trots op Vos en op Van Dijk. Ik denk dat het maar, voor, voor ons zou de ruimte er wel zijn. Ik denk dat het Nederlandse kijkcijfers en de, de Nederlandse volgelingen in, in de schrijvende media. Of, of, of via jullie, via ons, ja. via de NOS. Maar je ja, ja, kijkt nou nou wel een ander zijn. land en het houdt nee, waarschijnlijk dat, meteen daar is, op. Nou, daar is het vrij klein voor natuurlijk dan. Daar, daar buiten valt het natuurlijk wel een groot gat. Ja. Dus, dus, die... ja, dus, dus ja, dan het, het vrouwenwielrijn zal in de breedte ook sterker moeten worden. En zal denk ik het karretje even moeten aanhangen bij de heren... om zo toch die publiciteit te krijgen. Ja. Kijk even naar de toekomst van het fietsen. Niet geheel ja. onbelangrijk, denk ik, in het jaar dat we achter ons hebben... of in die jaren zelfs die we achter ons hebben. Um, ja, de wat negatieve kant, van Solay, Euskaltel en Shack stoppen ermee. Veel renners zijn ook nog werkeloos. Is dat um, de crisis, ook in het peloton? Ik denk gewoon een financiële crisis. Uh, we kunnen het niet op, op het doping gebeuren gooien. Want de cijfers hebben uitgewezen dat de wielersport uh, even populair is gebleven qua volgen. Dus ik, geloof, ik denk wel dat het vaak een reden is om een sponsor te zeggen... ja, nu doen we het niet, want er hangt een negatieve klank aan. Maar het, het financiële plaatje is natuurlijk uh, vrij fors als je Pro toer doet. En dan, dan ga je tussen toch volgens mij wel de 10 miljoen plus in ieder geval meebrengen. Ja. ja, dat is voor weinigen weggelegd. Maar maak jij daar zorgen over? Ook als je ziet dat veel renners en ook heel veel talenten nog helemaal geen nieuwe ploeg hebben. Ja, er zijn heel wat renners die buiten de boot vallen natuurlijk. <kijkt> uh, maar aan de andere kant is het ook wel een soort van selectie. Kijk, de, de toppers krijgen toch wel de kans. Maar daaronder hangt natuurlijk ook een, ook een heleboel renners. Johnny Hogeland heeft nog geen, geen ploeg. Een, een, een Lindeman, ja, ik zou ze graag nog zien, uh, zien rondrijden. En die zullen hopelijk nog wel een plekje krijgen. Maar ja, helaas zal dat voor een, uh, voor een kleiner salaris worden... bij een kleinere ploeg. Dus het is wel een vorm van een selectie... Waar, waarvan je niet echt blij wordt natuurlijk. Geloof jij erin dat we een nieuw Tijdperk in het fietsen krijgen nu de UCI een nieuwe voorzitter heeft. Brian Cookson, die Pat McQuaid opvolgt. Ik denk om uh, de schijn tegen te gaan... is het goed dat er een wisseling van de wacht is geweest. Hè? Er is veel over gesproken dat UCI uh, zaken hebben geweten... en niet ingegrepen hebben. Nou ja, goed, dat kunnen we gewoon buitenspel zitten. We hebben een nieuwe voorzitter. Dus eigenlijk ook onder druk... Onder van, druk van alles wat er ja, is ja, gebeurd ja, de van, natuurlijk, dan, ja, he, daar ook uh, In die lagen zijn er natuurlijk ook dingen geweest... en geweten waar niet goed is mee omgegaan. Achteraf gezien, het was een ander tijdsbeeld. Maar goed, daarom is het denk ik goed om een, een, een frisse wind. Uh, de controles willen ze ook bij de UCI weghalen. Dat willen ze ook geloof ik bij de, bij de WADA denk ik, onderzetten. Ja. Uh, onderbrengen, nou ja dat, dat zorgt in ieder geval voor een transparantie... Waar, waar wij als kijkers op een gegeven moment wel wat mee kunnen. Ja. Het was een turbulent jaar. Dat het was een turbulent jaar, maar dat is wielrennen. Ja. Wielrennen is altijd turbulent. En er ja, gebeuren altijd dingen in Waarschijnlijk verwacht. vorig jaar ook, en het jaar daarvoor ook. Um, dan dus maar als slotvraag: zie jij het dan volgend jaar in de wat rustige vaarwater komen? Zeker. Maar volgens mij is het al een rustig gevaarwater terechtgekomen. Uh, Alhoewel er natuurlijk nog altijd wel affaires boven komen drijven. Ja, want dat gaat vaak met golf. Hè? Dan ja, heb je ja, het een ja, tijdje en ja. dan goed, komt alles het is, op elkaar. Ik denk, uh, ik denk dat, uh, dat het aardig afgeroomd is aan de bovenkant. En er zal hier en daar nog wat boven komen. Dat zal niet de impact hebben. Dat is geweest. Wil Armstrong was het kopstuk van het wielrennen. Nou goed, die, daar is op een gegeven moment genoeg over gezegd en geschreven. Dus ja, hoeveel spannender kun je het maken als in die tijd? Ik denk het niet meer. Van wie verwacht jij veel volgend seizoen? Welke renners moeten we letten? Van wie verwacht ik veel? Wie ontwikkelt zich door? Wie gaat nu voor ja. die top vijf plaats in de Tour? Of nee, maar, de koningin in de Nou ja, goed, dus over Nederland hebben ke ke kelderman en, en slachter. Ja, dat zijn jonge jongens. Die, uh, uh, slachter die gaat ook nog eens een keer van ploeg verwisselen. Is denk ik heel goed. Ja, daar kunnen we op een gegeven moment natuurlijk ook wel weer veel lol aan beleven. Er zit, er zit talent genoeg. Roepen we al jaren. Maar gaan ze ook bij de top een keer doordringen. Ja, dat is de vraag. Aan de andere kant, de gevestigde garde van ons is nog jong. Dus uh, ja. We zien het zonnig in. Zondag in. Bart Voskamp, dank je wel en tot volgend jaar. Ja, graag gedaan. Kijk eens met What Can I Say. Jong Oranje-speler Nathan Ake ging op jonge leeftijd naar Chelsea. 18 jaar is hij nu. Hij staat al sinds 2011 onder contract in Londen. Vorig seizoen zat hij voornamelijk op de bank bij de hoofdmacht van Chelsea. En mocht hij af en toe invallen. Onder de nieuwe manager José Mourinho is Aké teruggekeerd naar het beloftenteam van Chelsea. Ja, vorig jaar speelde ik uh, wel af en toe het eerste. Daar zat ik er vaak bij, maar uh, dit jaar uh, zit ik gewoon bij Jong Chelsea. Zelf. Nieuwe manager, Mourinho, en die zegt van, die komt met zijn eigen spelers aan. Dat is typisch, dat is typisch hè, in het Engelse voetbal. Nee, nee, nee. nee, nee. Je bent nog jonger. Ik ben nog 18 jaar. en uh, Engeland heeft natuurlijk veel grote spelers, of uh, ja, Chelsea dan met name. En uh, ja, ik kom daar niet 1, 2, 3 uh, ja, basis in het eerste. Dus uh, nee, gewoon uh, weer vanaf begin beginnen en dan uh, zien we het wel. Wat moet ik me bij Jong Chelsea voorstellen? Is dat een nationale competitie? Uh, hoe vaak spelen jullie? Is dat ja. over het hele land? Ja, het is gewoon over het hele land. Uh, dat was van, vanaf dit jaar. Vorig jaar was het uh, in een soort twee competities. Um, want uh, uh, Engeland is vrij groot. Dus uh, het is ver en zo. Maar dit jaar is het gewoon over heel het land. En, uh, over, ja. en uh, je speelt gewoon uh, competitie net als uh, Jong uh, in uh, Nederland. Dus het uh, is gewoon hetzelfde. Wanneer spelen jullie? Um, verschillende dagen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Gewoon verschillende dagen. En dan dagen. heb je dus ook gewoon Jong Chelsea, Jong Manchester United om maar een voorbeeld te noemen. Ja, ja, ja. voordat ik hier kwam uh, de zondag uh, speelde ik nog tegen Man City. Dus uh, ja, het is gewoon hetzelfde als in Nederland. Trainen jullie apart of train jij gewoon mee met uh, de A-selectie? Met, met uh, de keurkorps van Mourinho, laat ik het zo maar noemen. Um, nee, dit jaar uh, train ik gewoon weer bij Jong. Um, je ja, traint wel af en toe natuurlijk mee met de eerste als ze spelers nodig hebben. En... Um, ja, uh, nee in principe we trainen we gewoon jong en, uh, en het eerste apart. Die competitie met jullie, in Engeland hebben ze, doen ze er wel eens geringschattend over. Hè? Heeft het wel waarde? Ja, ja, zeker. Uh, het is gewoon een hele, hele goede competitie. We hebben heel, uh, veel, we hebben heel veel talentvolle jongens. Uh, heel veel mensen denken natuurlijk in Nederland uh, uh, dat de uh, competitie niet goed is en zo. En ik weet niet waarom, maar uh, want, uh, ja, het is gewoon een goede competitie. En, ja, ik speel gewoon veel wedstrijden en dat is nu belangrijk op deze leeftijd. En uh, ja, dat is gewoon goed voor me. Hoe lang me. zit je er al? Dit is mijn derde jaar. En hoe lang blijf je er nog? Want hoe lang loop je contract nog, uh, laat ik het zo zeggen? Ja, ik heb dit jaar een nieuw contract getekend, dus uh, tot uh, 2018, vijf jaar. Daar hebben ze toch vertrouwen in je? Ja, ja, ja, zeker. <laughs> nee, uh, nou, vorig jaar ging het natuurlijk heel goed. En uh, ja, veel wedstrijden, of aardig wat wedstrijden gespeeld en aardig wat wedstrijden op de bank... En uh, dus ja, daarna nou dus uh, contract aanwinning gedaan en dat uh, heb ik gewoon toch getekend. Ben jij bij Chelsea de be beoogd opvolger van Cole uh, van als linksback? <laughs> nou, ik weet nog niet of ik uh, echt de linksback ben. Ik speel uh, overal in principe. Ik uh, kom op middenveld, linksback, centraal achterin. Ook bij Chelsea speel ik verschillende, uh, verschillende posities. En uh, ja, ik ben nu gewoon aan het ontwikkelen en uh, moet ik nog laten gaan kijken wat mijn vaste positie wordt. Die heb je dus nog niet. Maar als je jezelf zou opstellen... waar zou je jezelf neerzetten? Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, ik weet het zelf nog niet helemaal. Maar uh, ik denk wel... Uh, middenveld is wel mijn positie... waar ik denk ik het best uit voet. Is dat, kan. dat dan verdedigende middenvelder of, of, of, of aan de linkerkant? Nee, verdedigende middenvelder. Dat speelde ik voor, uh, vorig jaar ook uh, heel veel bij Chelsea. Maar uh, ja, dit jaar ben ik meer linksback en centraal achterin geworden. Maar. Ben jij de eerste jongeling... die heel vroeg naar Engeland ging... Die gaat slagen. <laughs> ja. Uh... Want ja, elk jaar komen er een aantal terug waar we dan niet zoveel meer van horen. Dus mijn vraag is, ga jij wel slagen? Uh, ja, ik, ik doe gewoon mijn best. Uh... gelet op het contract tot een, van nog vijf jaar. Ja, ja, ja. Zou je denken van, ja, dat gaat lukken? Ja, ik uh, heb gewoon vertrouwen in mezelf. En ik, doe, ik werk gewoon hard. En, uh, dus ik zou niet weten waarom ik ineens achteruit zou kunnen gaan. Dus... Uh... Gewoon blijven werken en uh, dan moeten we maar kijken. En anders, hè? Dan kan je altijd nog terug naar Nederland. Dat zie <laughs> je al die andere jongens. Sommigen halen gewoon meteen het eerste bij PSV. Ja, ja, ja die, dat klopt, dat klopt. We nou, ja. moeten daar kijken hoe het gaat lopen. Nathan Ake, hij sprak met Rob Fleur. Hij moet wachten op zijn kans bij Chelsea. Hij maakt wel deel uit van Jong Oranje en dat speelt morgenavond tegen Jong Oostenrijk in Deventer. Novak Djokovic, de tot vorige week beste tennisser van de wereld... nu de nummer 2, heeft het Masters toernooi van Shanghai gewonnen. Djokovic versloeg in de finale de Argentijn Juan Martín Del Potro. Had er wel drie sets voor nodig. Hij won de eerste set vrij eenvoudig met 6-1. Verloor de tweede met 6-3. En in de derde set ging het alle kanten op. En die won Djokovic uiteindelijk in de tiebreak 7-6. Dus. Het was de tiende keer in 13 onderlinge ontmoetingen... dat Djokovic de sterkste was. Hij won vorige week ook al het toernooi van Peking. Toen was hij in de eindstrijd de sterk voor. Rafael Nadal. De waterpoloers van BZC hebben ook de derde wedstrijd... in het kwalificatietoernooi voor de Champions League verloren. Tegen Graad uit Rusland werd het maar liefst 24-6. Voor de Russische ploeg dus. De eerste twee wedstrijden werden ook al met ruime cijfers verloren. En BZC eindigde dan ook als laatste in de groep. En de handbalsters van VOC uit Amsterdam... hebben zich geplaatst voor de derde ronde in de EHF-cup. Ze versloegen vandaag ZRK Mostar uit Bosnië met 29 tegen 14. De eerste wedstrijd in Bosnië had VOC ook al gewonnen. Dan zit deze uitzending er bijna op. Ik vertel u wel vast dat Robert Medere vanavond is... vanaf 10 uur met Langs de Lijn en daarin onze wekelijkse zondagse top 5 waarin vandaag, verklap ik alvast, onder meer het Belgische elftal zal voorkomen... die eh, zich hebben geplaatst voor het WK-voetbal. Het laatste bericht komt uit de atletiekwereld. Dennis Kimetto heeft de 36e editie van de Marathon van Chicago gewonnen. De Keniaan bleef met 2 uur, 10 minuten en 45 seconden... 22 seconden slechts boven het wereldrecord van Wilson Kipsang. Die liep dat twee weken geleden in Berlijn. Kimetto dook wel 46 seconden onder het parcoursrecord. Straks Marjon Koekoek met het nieuws en wij zijn dus terug vanaf 10 uur op deze zender. Fijne zondag nog. Cubaanse graffiti-kunstenaar en dissident Danilo Maldonado, alias El Sexto, is in Nederland. Ik denk dat de kunst een verandering teweeg kan brengen zonder geweld. Drie maanden komt hij hier op adem. Kunst dat niet provoceert, dat zegt eigenlijk niks. Een nieuwe generatie dissidenten gelooft dat de Castro's dit jaar gaan vallen. dingen was het dan? Volgend jaar gaat het gebeuren. Er zijn te veel dingen gaande. De nood is heel groot. Cubaanse punk. En provocaties op de muur. Straks om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 In de eerste tv-show van het nieuwe seizoen krijgt u vanavond antwoord op de vraag... wat hebben koningin Maxima en de popsterren Beyoncé en Lady Gaga met elkaar gemeen? In Hollywood zijn we in het meest waanzinnige huis uit de geschiedenis van ons programma. Een soort ufo, gebouwd op een paal van 10 meter hoogte. Dat en meer in de Trost-tv-show vanavond direct na de Reunie Nederland 1. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja, toch een draagmuur.